Hij en de regering zouden dreigen om ze uit de partij te zetten... als ze deze week met de oppositie meestemmen om een no deal Brexit tegen te houden. Naar schatting meer dan 3000 jeugdzorgwerkers voeren actie in Den Haag. Ze klagen over een chronisch tekort aan geld en werknemers. Volgens de vakbonden gaat het zo niet langer meer. Een deel van de problemen zou zijn ontstaan... toen jeugdzorg werd overgeheveld naar de gemeente. Daardoor zouden er nu minder geld beschikbaar zijn... terwijl steeds meer kinderen hulp nodig hebben. Op de Bahama's zijn zeker 13.000 huizen ingestoord of beschadigd, zegt het Rode Kruis. Veel mensen zijn dakloos geraakt door de orkaan Dorian van de hoogste categorie. Die raast nog altijd met ruim 260 km per uur over de eilanden. Volgens de premier is het de zwaarste orkaan ooit op de Bahama's. Hij spreekt van de treurste dag uit zijn leven. Vandaag en morgen worden er ook nog problemen verwacht. Daarna trekt de orkaan richting de zuidoostkust van Amerika. Bij controles vorige week rond Breda en Tilburg... heeft de politie in een week tijd meer dan 500 automobilisten bekeurd. Daarvan kregen 400 automobilisten een boete voor bellen of appen achter het stuur. De politie hield zogenoemde touringcarcontroles... waarin politiemensen vanuit een rijdende bus kijken... of verkeersdeelnemers zich aan de regels houden. De controles leverden in totaal 125.000 euro op. Ook werden zeven mensen aangehouden.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 3 uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Je de London Beats en you bring on the song. Doen wij zeker tot aan 5 uh, uur vanmiddag met uh, uiteraard heel veel gezellige muziek... en informatie voor Zandvoort en de regio. En we houden uiteraard ook uh, de Q1, 2 en 3, oftewel de kwalificatie in de gaten. En er gebeurt meteen al het een en ander, uh, Albert-Jan, aan het begin van Q1. Ja, want uh, nou, uh, Coronel zou daar een 10 voor geven...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 Half drie, of half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de, bij de hand. En ik zeg vast, de cliffhanger, kwart over vier, eh, luisteraars en kijkers, gaan we live schakelen met het circuit eh, Spa-Francorchamps. Want daar is voor ons aanwezig onze verslaggever Rob Smits. Ik hoop dat, eh, dat de verbindingen het allemaal doen. En die kan ons eh, dan live vanaf eh, Spa-Francorchamps verslag doen van de verreden kwalificaties. En zijn indrukken daarvan.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 Need to believe. Uiteraard uit het origineel van de police en every breath you take... hoorde je uh, I'll Miss Missing You van alweer heel veel jaren geleden. Ja, Q2 is weer uh, van start gegaan. Nog 12 minuten en 45 seconden. En de wagens uh, zijn weer uh, de weg uh, opgegaan. De auto... Huh? Hamilton uh, doet ook weer mee. Zo, dat hebben ze heel snel gedaan. Dat hebben ze snel geklikt. Oké, okay, we houden het uh, in de gaten. Q1...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 Snap Yourself, no matter what they say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 Dat was de single van de zoekmachine. En Maldon. Ja, nee, nee omdat Max Stappen die is met de Q1 bezig is. Maar hij moet nog wel een snelle tijd gaan neerzetten. En daar is hij nu mee bezig, Albert-Jan. Ja, klopt. En hij heeft nog 2 minuten 18 daarvoor om dat voor elkaar te krijgen. Hij is nu bezig met een snelle rondje. Hij is zojuist weer een snelle ronde ingegaan. Maar hou jij dat even in de gaten. En ook even het volgende bericht. Wat morgen in de Telegraaf stond over Zandvoort. Oké, okay, ik ben benieuwd.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 Want die uh, auto van uh, Antonio, eh uh, uh, heeft het eh uh, begeven dus meteen uh, session stopt en Max nog net door naar Q2. Wat spannend. Siamo ragazzi di oggi. Pensiamo sempre all'America. Guardiamo lontano, troppo lontano. Echiare la nostra passione. Incontrare nuova gente, provare nuove emozioni. Dar amici di tutti, nel ne, denna, del na Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, Entro il cinema vuoto. wil domaat een paura Non zijn niet zo. We zijn niet zo. We zijn niet zo. We zijn niet zo. We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 Aanst volgende week zaterdag van 7 uur s'avonds tot half 10. Gevolgd door uiteraard een prachtig muziekfestival die 7 september. En die begint om 8 uur. En dat muziekfestival uh, tijdens deze historische Grand Prix uh, weekend... dat wordt een echte, een bonte stoet van historische auto's... zoals gezegd tijdens die uh, optocht. En uh, natuurlijk heel veel muziek vanaf 8 uur. Meer informatie kunt u uiteraard vinden via de www.zandvoort op hun website. Tot zover.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 The Way you play your game is fair. I picture the fool that falls in love with you. Oh uh -huh. she's old uh -huh. Well, just go to show uh -huh. Ooh, I've got some news for you. Uh -huh. Yeah, go to my tell your little boy free.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 Ik ben bijvoorbeeld bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie langs gegaan om het dossier van Flinterman te lichten. En daar kom je allemaal waanzinnig mooie dingen tegen. Zijn familie heeft ook hele mooie dingen. Bijvoorbeeld zijn vliegerslogboek waarin je kan zien welke toestellen die allemaal gevlogen heeft. Dat het ook lang niet altijd goed ging. Hij heeft ook best wat brokken gemaakt.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 Eergisteren werd bekend de datum van de Formule 1. Ja, hoe voelde dat voor jou? <laughs> ja, dat is wel grappig. Ik ben niet meer zo heel erg met de, Formule, met de moderne Formule 1 bezig. Maar het is natuurlijk wel fantastisch dat... Ik, ik was bij de laatste Grand Prix in 1985. Ik denk dat het fantastisch is dat het weer terugkomt naar Zandvoort. En ik denk ook...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 In your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, ooh, baby, why don't we go down to Cozumel? We'll get there to And we'll perfect our chemistry. And by and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon daylight, cocktails and moonlit nights. That dreamy look in your eye, give me a tropical contact. Way down Boys en Kokomo gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog 1 uur lang. Zandvoort op zaterdag. En de maandagmiddag mocht je naar de herhaling van dit programma luisteren. Welkom, uh, Zandvoort. En hier is Ben Morsen. Hey. I'm